Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Op een ledenraadsvergadering in Utrecht verdedigt PvdA-leider Bos het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67. Zijn partij is daarover ernstig verdeeld. Het is nog maar de vraag of hij zijn kritische achterban meekrijgt. Zelf is Bos optimistisch. Volgens hem is het AOW-plan solidair, sociaal en noodzakelijk. Maar dat vindt niet iedereen. Zo kwam het PvdA-gewest Zuid-Holland met een motie... waarin de Kamerfractie wordt opgeroepen... tegen verhoging van de AOW-leeftijd te stemmen. Ook de FNV is fel tegen. Boze FNV-leden demonstreerden voor de ingang van de Utrechtse Jaarbuurs en ontvingen Bos met luid gejoel. Het is de bedoeling dat de ledenraad van de BVDA de Kamerfractie een zwaarwegend advies geeft over de verhoging van de pensioenleeftijd. In Berlijn is het coalitieakkoord van de nieuwe Duitse regering getekend. De coalitie bestaat uit de Christen-Democraten van bondskanselier Angela Merkel en de liberale FDP van de nieuwe vice-bondskanselier Guido Westerwelle. Woensdag wordt de nieuwe regering beëdigd en dan wordt Merkel voor de tweede keer bondskanselier. De belangrijkste plannen van de regering zijn een hervorming van de gezondheidszorg en een flinke belastingverlaging. Vanaf 2011 gaan de lasten voor gezinnen met 24 miljard euro omlaag. De coalitie hoopt op die manier de Duitse economie uit de slop te trekken. In Waalwijk hebben enkele honderden supporters van de noodleidende voetbalclub RKC een petitie aangeboden aan burgemeester Kleingeld. Ze hebben ook 5000 steunbetuigingen overhandigd. Die waren verzameld tijdens de laatste thuiswedstrijd. De supporters hopen het gemeentebestuur te kunnen overtuigen dat de huurachterstand van RKC moet worden kwijtgescholden. De club zit in grote financiële problemen. Dat dreigt een faillissement. De gemeente Waalwijk wil de huur van het stadion wel verlagen, maar is niet van plan de huurachterstand kwijt te schelden. De supporters liepen vanavond in een protestmars van het RKC-stadion naar het stadhuis van Waalwijk. Het weer vanavond en vannacht wordt het bijna overal droog en klaart het soms op. Morgen en de dagen daarna droog en 14 tot 16 graden. In de vroege ochtend kans op mist. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de hoop.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 Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hoop Magazine, het radioprogramma van de Hoop GGZ. Ik ben Marije van den Berg. In welke instantie dan ook zijn er verschillende behandelmethoden die ingezet worden. Zo ook bij de Hoop GGZ. Naast de verticale behandelgroepen, waarbij cliënten met verschillende behandelniveaus met elkaar in een leefgroep leven... is het Challenge, een intensief programma dat in drie fases verdeeld is. Gericht op het doorbreken van verslavingsgedrag... Wat een totale verandering van de levensstijl betekent. In dit programma hoort u meer over deze behandelmethode en zal een cliënt zijn verhaal vertellen. Want vandaag ga ik in gesprek met Erik, een van onze cliënten van Challenge 2. Naast hem zit Twan van Meurs, groepsbegeleider bij een van de Challenge-fasen. Maar eerst de muziek van Christen. van harte welkom hier in de studio. Dankjewel. Jij bent trainer bij uh, Challenge 2, bij, uh, bij, ja, bij het onderdeel. Um, als je kijkt naar jouw passie voor de, voor de mensen die verslaafd zijn, kan je daar iets over vertellen? Um, ja, um, ik, ik um, ben met verslaafd gaan werken en eigenlijk wist ik niet zo goed wat die doelgroep inhield. En wat ik begon eigenlijk is dat administratie en ik ben in het werk ingegroeid en... Um, Naarmate ik meer hoorde over de hulpverlening... dacht ik van, hé, hey, daar, daar wil ik meer in doen. En uh, naarmate ik meer in het, in het werk kwam... merkte ik steeds meer dat ik zelf heel erg op een verslaafde lijken Dat een verslaafde en ik eigenlijk niet zoveel verschil in zich hebben. En dat de problemen waar ik mee worstel, uh, zij ook mee worstelen. En um, uh, ik zag ook dat het verschil in... Um, in, wie, in, in, in um, Immens ook eigenlijk helemaal niet zo, zo groot is. En dat, het eigenlijk, dat we eigenlijk gelijk zijn. En, uh, kan je daar een voorbeeld van noemen? Voor jezelf? Uh, nou ja, iedere gast is eigenlijk een voorbeeld. Als je een gast weet, ik, ik weet nog, ik kwam in het begin, kwam ik in de hoop. En ik dacht van nou, dan nou kom ik daar. En uh, wat voor beeld heb je van verslaafden? Ik dacht, ik kwam in zo'n gebouw. En ik weet nog, ik kwam voor de eerste keer in het gebouw waar de verslaafden opgevangen werden. En ik verwachtte een wc, met helemaal ondergeklapt met allerlei. Uh, uh, ...dingen erop geschreven, maar het was helemaal netjes. En, en ik, ik ontmoette verslaafd en ik merkte, dit zijn gewoon, uh, zijn gewoon mensen, net als ik... ...met hun problemen en, en met, met uh, en hele mooie mensen. En, en, uh, maar gaande de weg zag ik dat, ondanks dat we zo gelijk waren... Uh, ze ...als ze terugvielen en weer vastkwamen zitten in die verslaving... ...ook helemaal vastkwamen. En uh, dat raakte mijn hart... En van daaruit had ik iets van, hey, ik wil helpen. En wat ik ben gaan zien is door de tijd heen uh, dat God echt verschil wil maken. En dat God mensen wil helpen van uh, totaal vastzitten en hopeloos zijn naar, um, naar vrij zijn, naar vrijheid. En dat juist deze mensen die zo vastgezeten hebben, uh, God wil gebruiken om andere mensen te wijzen op de vrijheid die God ze wil geven. En uh, dat is iets, uh, hoe meer ik dat zie, hoe meer ik verlang om mensen te helpen en hoe meer ik uh, vurig word... om ze te laten zien van, hé, hey, er is echt vrijheid. Ja, en die vurigheid mag ik ook aan je zien. Dat is gaaf om te zien. En nu uh, werk je ook binnen Challenge 2. Kan je vertellen wat dat werk inhoudt voor jou? Nou, ik heb uh, heel lang gewerkt uh, als persoonlijke begeleider... ook eerst wel in groepen. En, uh, maar daarin heb ik heel veel geleerd, ook in de persoonlijke gesprekken... Uh, over wat beweegt iemand? Wat maakt dat iemand vastzit? Uh, wat zijn zijn motieven om eruit te komen? Uh, in hoeverre, hoe komt het dat iemand er dan toch niet uitkomt? Of wat maakt het er wel, dat iemand er wel uitkomt? Nou, daar heb ik een hele, een hele kostbare tijd gehad. Maar ik heb altijd zoiets gehad van... Um, ik, soms dan deed ik, gaf ik trainingen en dan merkte ik van wauw, met groepen werken. Dat is wat ik, wat, ik, wat ik mooi vind en wat ik heel graag doe. En uh, nu mag ik bij Challenge 2 mag ik, uh, trainingen geven... En uh, heel kostbaar, want uh, vaak is het zo, als je als trainer werkt, dan krijg je één groep en dan krijg je een andere groep. Maar wat ik heel mooi vind, is dat ik met uh, de, deze groep van Challenge 2 nu mag optrekken en het hele traject met hun samen mag doorlopen. En, uh, en ook kan zien zo in de verschillende personen wat de ontwikkelingen zijn, wat er gebeurt. En uh, dat vind ik echt geniet. Ja, dus mooi. je mag echt het proces, mag je, je gewoon helemaal volgen dan. ja. ja. Oké, okay, want kan je mij ook vertellen hoe dat project van de ja, challenge helemaal uitziet? Want eerst hebben, komen ze bij Challenge One ja. en vervolgens stromen ze door naar het tweede onderdeel, Challenge Two. Ja. Kan je vertellen hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat? Nou, bij, uh, bij Challenge One hebben ze um, een acht-weken programma uh, waarbij uh, de eerste vier stappen... Van het Minnesota-model, het twaalf Minnesota model, model worden behandeld. Nou, in de praktijk is het niet zo dat per se alleen maar die vier stappen worden behandeld, maar zeg maar de stappen van het uh, worden behandeld. En, en uh, um, nou, die krijgslijst zitten daar in een strakke structuur, uh, waarin ze wonen met elkaar in een groep. En uh, nu komen ze bij ons daarna komen ze bij ons bij Challenge 2. En uh, wat eigenlijk de visie is van Challenge 2... is dat die stappen verder worden doorgewerkt... en ook een stukje verdieping van hetgeen wat ze, uh, wat ze hebben gehad. En dat er ook wordt gekeken uh, van... nou, in hoeverre heb ik de stappen me echt eigen gemaakt? Uh, even uh, voor degene die dat niet nie weet hoe die stappen in elkaar zitten... de eerste stap is dat ik erken dat ik machteloos sta. Nou, dat is natuurlijk iets wat typisch voor een verslaafde is. Alleen wat ik heb gemerkt in mijn uh, persoonlijke leven... is dat uh, wil ik... God de ruimte geven in mijn leven, dan moet ik ook erkennen dat ik machteloos sta. Nou, dat uh, is de eerste stap. En eigenlijk alle verdere stappen die, die borduren voort op die eerste stap. Ik erken dat ik machteloos sta. Vervolgens is de tweede stap dat ik uh, erken dat ik God nodig heb. En uh, vervolgens uh, gaat dat verder. De derde stap is uh, dat we ons leven aan God willen overgeven. En uh, daarna gaan we. Uh, Kijken naar ons leven, een balans opmaken, een morele balans opmaken... van hoe is het nou verder in mijn leven, hoe, sta, hoe staat het ervoor? Nou, dat zijn de eerste vier stappen. En die balans, dat begint zeg maar, met challenge 2 begint het met die balans. Um, en daar gaan we dus kijken van, oké, okay, uh, hoe ziet je leven eruit? Hoe ziet je karakter eruit? Uh, wat voor dingen heb je gedaan? En ben je bereid om daar nou echt naar te kijken? Nou, en wat ik heel kostbaar vind, is dat we daarna mogen kijken... maar altijd in het licht van de liefde van God... En in het licht van de genade van God. Dat we onvoorwaardelijke vergeving hebben. Heel vaak dan wordt er uh, gesproken over. van Ik moet bijvoorbeeld zonde beleiden. En uh, dat doen mensen dan om vergeving te ontvangen. Wat ik zo kostbaar vind. Is dat uh, Jezus die, uh, is voor ons gestorven. En als we Jezus aannemen. Dan hebben we vergeving van hem ontvangen. Dan is er vergeving. Dan is er genade. En als we uh, die vergeving ontvangen hebben. We hebben een diepe overtuiging dat we vergeven zijn. En dat is ook wat we, wat we heel graag. Uh, onze gasten willen meegeven, dat het niet alleen maar iets is... wat ze in hun hoofd ontvangen, maar ook in hun hart. En als ze dat ontvangen hebben, uh, dan geloof ik, dan zijn ze ook klaar... kunnen ze ook gaan kijken van, oké, okay, wat heb ik in mijn leven eigenlijk gedaan?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 Het was de prachtige mu muziek van uh, Vineyard Music. En in de studio heb ik Erik. We spreken bij de Hoop niet over cliënten, maar over gasten. Want we proberen voor onze gast een tijdelijk thuis te bieden. Een plaats van herstel, En daarom spreken we liever over gast. Oké. Okay. Nou Erik, jij bent gast bij ons, bij de Hoop GGZ. Um, ja, Hoe lang ben je nu al te gast bij ons? Uh, iets meer als vijf maanden. Ik kwam hier, 27 mei kwam ik... Uh... Binnen. En toen begon echt... ik met Challenge 1. Ja. Je weet zelfs de datum nog te noemen. Ja, dat weet ik nog te noemen. Ja. Ja, was het een bijzonder moment voor jou? Nou, het was een. Ja, zeker was dat een bijzonder moment voor mij. Uh... Uh, ik had natuurlijk heel veel trots. En uh, in die trots had ik uh, niet echt behoefte om hulp te zoeken. En uh, vandaar dat die 27 mei nog uh, echt gegrift staat in mijn geheugen. Ja, want ja. wat bracht jou er dan uh, toe om dus wel hulp te gaan zoeken? Nou, je hoort natuurlijk van uh, meerdere mensen om me heen dat uh, ik hulp nodig had. En uh, dat sloeg ik een beetje in de wind. Totdat mijn zwager een keertje thuis kwam, en, uh, of met mij thuis kwam, en een gesprek raakte. En uh, ja, ik geloof echt uh, dat God uh, toen sprak, toen me aanraakte. Ik uh, was 23, ik ben nu inmiddels 39. En toen leerde ik God al kennen. En op een 24e uh, doopte ik mezelf. Alleen ik was echt dat zaadje dat op een rotsblok terecht kwam, Een beetje wortelschoot, maar de eerste beste storm uh, lag die op de grond. En vanuit daar... Uh... Ja, begon mijn verslaving ook uh, veel meer toe te nemen, ja. Oké, okay, want uh, wat was die storm, of wat was jouw verslaving daarin? Uh, mijn verslaving, uh, nou ja, dat heeft een onderliggende probleem, Een verslaving uh, is een gevolg op een probleem, naar mijn ogen, mijn idee. En uh, ja, ik, uh, bij ons thuis werd nooit over emoties gesproken hè, en over gevoelens. En als er wat zich wat voordeed, ja, dan uh, heb ik moest je maar opstaan en verder gaan. En uh, daarin, uh, ja, heb ik toch wel een bepaalde minderwaardigheidsbeeld over mezelf uh, gekregen. En uh, elke keer als dat opspeelde in pijn, ja, dan ging ik er vandoor. Hm. Ja. En waar vluchtte jij dan in? Ik vluchtte in, in, in drugs, in, vooral in, uh, in cannabis. En ik gokte ook, ja, dus ik sloop mezelf echt af, hm. ja. Ja, en was dat een manier om je problemen of jouw emoties eigenlijk niet meer te voelen? Of? Ja, dat is echt onderdrukken. ja. Echt weg te doen. Ja. En, toen, en dat hielp natuurlijk niet. Nee, nee. nee, want toen kwam je erachter dat je hulp nodig had? Nou ja, dat is 15 jaar later. 15 ja. jaar later? Ja. ja, ja. Ik ben hè, toen. Uh, ik was 25 jaar. Toen. Uh, ja, ik, ik denk dat het probleem als ik voordeed uh, vanuit mijn pubertijd en. Uh, ja, later ga je er toch steeds meer over nadenken. Omdat je toch behoorlijk wat schade om je heen aanricht. En um, vanuit daar ja, ben ik op een gegeven moment... Elke dag ben ik stoonsgewijs. Ja. Ja. ja, de manier om dus ja, te voorbij te gaan aan alles wat je aan pijn met je meedroeg. Ja. ja. En hoe, hoe is dan op dat moment ja, toch een moment gekomen... dat je dacht van ik heb nu toch echt hulp nodig. Want je vertelde net dat je trots was. Maar wat brak jou daarin? Nou, ik... Uh, um, tuurlijk heb ik uh, avonden gedacht van... Oh Erik, ik kom hier nooit meer vanaf. En, uh, en dan bid je ook wel eens van... hier uh, wilt u mij besparen over uh, ja, de, de problematiek? Maar ja, je had al zoveel problemen... waardoor het steeds erger werd. En, en uh, het gokken uh, neemt ook problemen met zich uh, mee. door, uh, ja, Je raakt heel veel geld kwijt... En, en je maakt schulden. En het, het gaat steeds verder en verder. Dat op een gegeven moment uh, ben ik ook ontrouw geweest bij mijn uh, vrouw. En dan, dan speelt het al hè, door in, in de loop van de jaren. En uh, dan ga je daar eerlijk over worden? Want je, je weet gewoon dat je ergens een, een weg moet zoeken. Nou, en dat bracht eigenlijk tot mijn vrouw bij me weg wou. En ik uh, acht uh, weken, zeg maar, voordat ik bij de hoop aangenomen was, uh, ergens anders sliep. En uh, ja, daarna kreeg ik dus dat gesprek met mijn zwager waarin ik besloot om hulp te zoeken. En dat was de stap uh, naar herstel. Ja. ja, en ook de stap naar Challenge One. Challenge One, ja. ja hoe heb je dat ervaren? Um, ja, als positief. Uh, het moment dat ik challenge binnenstapte... was ook het moment dat ik heel erg God ervo ervoer in mijn leven. En um, ja, challenge one is intensief. Wat Twan ook al uh, aangaf. Um, je bent dan... Um, structuur wordt weer opgebouwd. Een bepaalde discipline. Uh, je planning. En uh, dat geeft rust. En in, in die rust ga krijg je, krijg je langzaam je herstel... Uh, Vinden. Ja, want ook is ook uh, gekomen daar binnen, binnen je huwelijk... dat je samen weer uh, ja, uh, aan ja. de slag kan. Ja, de, ja heel, heel bijzonder hoe God... Uh, God is niet alleen met mij aan de slag gegaan... maar ook uh, met mijn vrouw thuis. En uh, wij, wij zitten nu in OPW. Oude partnerwerk. Oude partnerwerk. En uh, ja, dat verloopt heel goed. Hm. En je ziet gewoon dat God echt herstelt... En, uh,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 Dat was uh, Sarah John met het nummer Face. We hadden het net uh, over het herstel, uh, Erik, wat ook ja, in jouw huwelijk ook uh, bezig is. Dat je zelfs weer lieftijdskriebels allebei krijgt. Ja, Heel ja. mooi om te horen. Ja. En als we kijken nu naar Challenge 2. Uh, we hebben net al iets te horen gekregen van Twan ook over het programma. Hoe dat in elkaar zit. Wat voor thema's komen in dat uh, programma voorbij? Um, ja, Challenge 2 gaat meer in op je persoonlijke... Uh, emoties. En uh, ja, thema's die daarin voorkomen, dat zijn verschillende. Dat is sociale vaardigheden. Uh, dat zijn lectures, dat zijn... Uh, uh, Filmen is aan het van? Uh, inderdaad, emotieregulatie zit erin, terugvalpreventie. Ja. Yeah. Uh, weekend voorbesprekingen, dat soort zaken. Ja, dus allemaal thema's ja, waarbij je dus kijkt naar je dagelijkse leven. En hoe je daar dus uh, mee om kan gaan als uh, ja mens dat goed in balans is. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe, hoe vind je het programma zo? Want je bent nu al een tijdje ja, bij de hoop. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe ervaar je dat? Uh, de, de tijd dat ik bij de hoop zit? Ja, ik ben heel erg dankbaar. Um, ik zie... Uh, ja, God is echt een gentleman. Hij gaat niet over mijn grenzen. Het komt precies op het juiste moment. En God werkt door de begeleiders heen. En dat merk je ook, de liefde die ze hebben. En dat naar je uitgaat, naar ons uitgaat. En uh, ja, Challenge 1 is meer het, het afkicken zeg maar. Je komt daar nog uh, bewijs van stond binnen. En, uh, en na acht weken ben je een beetje ontgiftigd. En uh, Challenge 2 gaat meer op je persoonlijke emoties in. Dus... Uh, uh, ja, wat meer persoonsgericht. Uh, Oké, okay, dus ook persoonlijke ontwikkeling. Hoe je daarmee om kan gaan met alles wat aan situaties op je leven op je afkomt. Ja, maar ook uh, in mijn karakter. Oké. Okay. Ja, ja. En als je kijkt naar jouw karakter, waar word je dan nu in gevormd? Uh, nou, er zijn verschillende uh, punten dat ik uh, gekregen heb zeg maar, om aan te werken. En waaronder bijvoorbeeld een stukje uh, controle, wat ik los moet laten... Maar ook vanuit mijn jeugd uh, hadden mijn ouders veel ruzie. En uh, verweten elkaar heel veel natuurlijk in, in ruzie. En zo ben ik mezelf ook een beetje door mijn leven heen gaan uh, uh, veroordelen. En daar zie je dan toch dat, uh, ja, dat ik mezelf niet hoefde te, te veroordelen. En, en mezelf lief kon hebben. En, en niet maar moet hoeven te kijken van, uh, waarom lukt mij dit niet? En waar, de, de lat heel erg hoog leggen voor mezelf. En, uh, dus je mag echt een heel vernieuwend blik uh, werpen over je eigen leven? Ja, zeker. En dat geeft me heel veel ruimte om... Uh, het stukje openbaring is dat zelfs. Ja. Ja, waarin ik gewoon heel veel ruimte krijgen om, uh, uh, yeah, om het zo te zien. Ja, dat is natuurlijk ja. mooi. En Twan, als je kijkt naar nou de mensen die in behandeling zijn. Je zei net aan het begin van, nou, het is eigenlijk een spiegel voor mezelf. Want ja, het zijn zulke bijzondere mensen allemaal die ik om me heen zie. Maar wat is nou eigenlijk wat je bij heel veel gasten terugziet aan problematiek? Um, nou, wat ik heel veel zie is dat um, uh, in de verslavingsperiode van mensen um, richten ze heel veel schade aan. En eigenlijk gebeurt dat ook vanuit dat ze zelf de schade opgelopen hebben. En, um, en die schade die ze aangericht hebben, um, die is gewoon heel moeilijk om onder ogen te zien. Al de schade die ze opgelopen hebben, is moeilijk, want daarom uh, zie je vaak ook dat verslaving zo'n. of dat de, de drugs of het middel of het, het verslavende patroon zo'n kracht kan hebben. Um, maar vervolgens ook in die periode wat ze allemaal doen, uh, dat is zo. Uh, ...zo pijnlijk en hoe verder iemand daarin zit... ...hoe moeilijker is het ook om daarnaar te kijken. En ook juist wat ik al zei... van ...dat je ziet dat het hele mooie mensen zijn... Uh, ...waarin ook gewoon zoveel liefde is... Uh, ...doet het extra pijn... ...als ze dan nuchter naar hun leven moeten kijken... ...en zien van... Mijn jongen, heb ik dat allemaal aangericht? En uh, ja, dat is ook waarom ik dus straks zei... Van, ...het is zo ontzettend belangrijk... ...dat ze gaan zien dat er echt genade is... ...dat er echt vergeving is... ...dat Jezus echt de volle prijs betaald heeft... En, en uh, dat het niet even goedkoop iets is van: oké, okay, je bent vergeven en je gaat verder. Maar dat het echt, hij heeft echt een dure prijs betaald voor ons. En daarom kunnen we ook die vergeving echt ontvangen. En dat is eigenlijk wat ik zie het meest moeilijke. Uh, ik denk voor alle mensen, maar zeker ook voor deze mensen. Om echt te geloven: ik ben vergeven. En, en, uh, en uh, dat werkelijk te ontvangen. Ja, want dat is natuurlijk echt zo bijzonder. Dat we uh, ja, een God hebben die zo ook ons, naar ons kijkt. Naar wat we ook aanrichten of wat we zelf voor keuzes maken. Dat hij ons aanziet als ja, zijn kind en hoe hij ons ook geschaap heeft. Ja. En uh, als jij, Erik, als jij kijkt naar, naar de luisteraars. die waarschijnlijk jouw vrouw ook zo zullen horen. wat zou je hun dan mee willen geven? Uh, wat ik hun mee wil geven is. Um, um, dat ze hun trots aan de kant moeten zetten. En. Um, uh, ...de dingen waar ze in vastlopen, dat ze daar hulp voor vragen. En dan uh, lijkt het minder eng als dat het, uh, dat het is. En dan, dan kom je gewoon tot een, uh, ja, tot een hele andere ik...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 Op de lofprijsavonden zingen cliënten, medewerkers en andere geïnteresseerden samen tot eer van God. Iedereen is welkom. Een spreker houdt aan de hand van het thema een korte overdenking. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het eigen koor, het Choir of Hope en de eigen band van De Hoop. De lofprijsavond van deze maand is op zondag 15 november. De lofprijsavond vindt plaats in het media- en congrescentrum op Dorp De Hoop. De avond begint om 8 uur en de zaal is open om half 8. U bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.bouw.org. Ik sterk mij Gerard Troost, met andere ogen. Ja, en Antoine, um, je had het net over de genade, waaruit gasten ook mogen gaan leven. Maar hoe werkt de genade nu eigenlijk uh, door in de, in de behandeling? Hoe zit dat eigenlijk? Mm -hmm. Nou, um, eerst even iets over mezelf. Gen genade, toen ik bij de hoop kwam werken, uh, zo'n 12, 13, 14 jaar geleden... Um, toen um, kende ik de genade... Alleen wat ik ben gaan zien is dat genade eigenlijk veel meer in mijn hart is gekomen. En, uh, um, en dat is ook door het werken hier. Omdat um, genade is dat we vergeven zijn. En dat kan iets zijn wat je met je hoofd weet. Maar als het naar je hart zakt, uh, dan gaat het veel dieper. En dan kan ik dus ook kijken naar mijn leven. Dan kan ik kijken naar alles wat ik fout heb gedaan. Dan kan ik ook de pijn voelen daarvan. Want ik weet, ik ben vergeven. Ik hoef me niet meer te schamen. Want het is werkelijk vergeven. En dat is nou exact wat ook onze gasten nodig hebben. Dat ze weten, ik ben echt vergeven. Dan kunnen ze ook naar hun pijn kijken. Want pas als ze het echt weten, hoeven ze niet meer te schamen, hoeven ze niet meer weg te lopen voor die pijn. Want dan weet ze, het is opgeruimd. En wat ik zie is dat verslaafden altijd de neiging hebben om ervan weg te lopen. Ze hebben schaamte, ze hebben schuld. En... Ik vind het ontzettend moeilijk om daarnaar te kijken. Um, maar als er echt genade is, dan mogen ze daarna gaan kijken. En wat dan, het mooie is wat dan gebeurt, uh, is dat uh, de genade veel dieper wordt. Dus er komt een diepe vreugde over die dingen die gebeurd zijn. Want de, het spreekt van dat ze werkelijk verlost zijn en werkelijk bevrijd zijn. Jezus is echt voor hun zonde gestorven. Um, en doordat ze kunnen gaan kijken en de pijn over wat ze gedaan hebben kunnen toelaten, komt er herstel. Want wat gebeurde er eigenlijk? Ze gingen uh, door hun verslaving ze liegen, bedriegen. Uh, ze gingen mensen misbruiken. Ze gingen van allerlei dingen doen. En uh, om verslaafd te kunnen blijven moesten ze dat doen. En moesten ze ook hun geweten dichtmaken en wegredeneren. En uh, zichzelf wijsmaken dat het allemaal niet zo erg was. Maar nu kunnen ze weer zien hoe erg het eigenlijk is. En uh, doordat ze dat kunnen zien en ook voelen hebben ze opnieuw de bescherming terug die God eigenlijk gegeven heeft om het niet meer te doen. Want dat is wat gebeurt als je niet meer die bescherming hebt en als je geweten dichtgeschroeid is. Ja, dan is het zo'n kleine stap om toch weer te gaan liegen. Want ja, je, je, hebt jezelf, je hebt het gerechtvaardigd voor jezelf. Je hebt het voor jezelf zo gemaakt dat het allemaal wel meevalt. En, en, uh, en op het moment dat die genade doorwerkt daarin, dan worden mensen beschermd om terug te vallen. En dat zie ik ook in mijn eigen leven heel eenvoudig. Bijvoorbeeld in het leven van mij, uh, in de relatie van mij mijn mevrouw. Um, dat voorheen ik, als zij dingen bij me zei... of dingen tegen me zei die ik niet goed deed... dan redde ik dat weg. Maar nu kan ik kijken, van ik doe echt dingen verkeerd. En kan ik de pijn daarvan voelen. En ben ik dus ook veel zorgvuldiger in hoe ik met haar omga. Want ik weet, het doet echt pijn. Want ik heb het gevoeld. En dat kan ik zien, omdat ik vergeven ben. Daarom mag ik daarnaar kijken. Ik weet, Jezus is echt voor mijn zonde gestorven. Ja, dus dat laat juist een stukje meer confrontatie ook zien daarin. Ja, ja je kan veel beter... Uh, je je, je bent in staat om te kijken naar wat er geweest is. En als er iets is, en wat ook in de twaalf stappen terugkomt... Uh, wat nodig is om niet meer terug te vallen... is eerlijk kunnen kijken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan... zodat ik werkelijk verdriet krijg van wat er is gebeurd. En werkelijk, die pijn en die verdriet hebben ze. Maar dat verdriet mag zichtbaar worden, mag voelbaar worden. En als dat dan voelbaar wordt... dan gaan alle alarmbellen rinkelen... op het moment dat weer die situatie zich voordoet. Nee, ik wil het niet weer, want ik heb de pijn ervan gevoeld. Ik weet wat het is wat ik heb gedaan. En dan... Uh, gaat het ze ook terugbrengen als die genade doorgewerkt heeft naar de liefde van God. En dan is het wat eigenlijk voor iedereen nodig is, wat Paulus zegt in, Rome in Romeinen 6, zal ik dan uh, zondig omdat de genade toeneemt, volstrekt niet, zegt Paulus. En dat is iets wat, uh, wat als, dat, als dat in iemand doorwerkt, wauw, dan zie ik dat nieuwe mensen komen. En wat ik ook zo mooi vind, heb ik ook toen straks gezegd, is dat uh, uh, dan ook juist de mensen die van zo ver komen, uh, anderen kunnen helpen de weg naar een vrij leven. Ja, dat is mooi. Erik, herken je dat ook voor jezelf? Ja, ik herken het zeker, ja. <coughs> ja. Dus juist door het stukje pijn ervaren en het bespreekbaar maken is juist die herstel mogelijk? Nou, ik denk zelfs uh, dat ik zelf die pijn niet kan zien. Dat is denk ik God die mij daarmee aanraakt en een stukje waarheid laat zien. En uh, vanuit die waarheid, uh, ja, dat, dat maakt je kwetsbaar. En als je, als je daarover durft te praten, zeg maar, als je het onder ogen durft te zien... dan ga je inderdaad in een pijn en in een verdriet... wat je een ander, jezelf hebt aangedaan, wat je een ander hebt aangedaan. En uh, daarin komt ook vergeving. Dus in brouw komt vergeving. En dan, dan kan je weer bij weer een stukje verder in je herstel. En wat ik nu bijvoorbeeld heel erg meemaak is ook dat ik... als ik me verplaats in, in de mensen die ik pijn heb gedaan... Uh, dat, ik, uh, dat ik daar ook verdriet over ervaar, en dat daar ook uh, genezing komt. zeg maar. ja. ja, dus vergeving en herstel in, in allerlei vormen van relaties. Ja. Ook bij jezelf, in je relatie ja. met God. Ja. Nou, wat ik zo hoor, ben ik zelf ook enthousiast over het programma. Dan zou ik ook zeggen: van nou, wat ik voor jullie zo geproefd heb op dit moment, is ook echt dat uh, ja, de challenge ook echt een uitdaging is, die, uh, die zeker waard is om aan te gaan als je problemen hebt.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 3x1 3x2 U kunt natuurlijk ook aan die medewerkers meer informatie vragen over het challenge programma Bedankt voor het luisteren en wie weet tot volgende week Er zijn, behalve in Dordrecht, verschillende andere plaatsen in Nederland waar mensen zich kunnen aanmelden voor een behandeling bij de hoop Revaya biedt verslavingszorg en hulpverlening in de regio Rotterdam Mensen die worstelen met een verslaving of andere problemen kunnen bij Revaya terecht voor deeltijd of ambulante behandelen Daarnaast is het mogelijk om bij Revaya intake te doen voor behandeling bij De Hoop. Voor meer informatie verwijs ik u naar revaya.nl of belt met 010 14 43 30. Of u kijkt op www.dehoop.org. Maak een gift over op Giro 38 38 38. Of kijk op dehoop.org. Dank u wel. Het ritme van ZFM.